Het is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De identificatie van slachtoffers van vlucht MH17... zal vanaf nu worden gedaan via uitgebreid DNA-onderzoek. De forensische onderzoekers konden de slachtoffers tot nu toe... vooral op basis van vingerafdrukken en gebitsgegevens identificeren. Maar die fase is nu voorbij. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Er zijn tot nu toe 173 van de 298 inzittenden van de Maleisische Boeing geïdentificeerd. 112 van hen zijn Nederlanders. De onderzoekers hebben inmiddels 283 unieke DNA-profielen gevonden. Het onderzoek in de van oud de kazerne in Hilversum duurt waarschijnlijk nog maanden.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 Onderzocht wordt nu of lagarde laxheid kan worden verweten in de afwikkeling van de affaire. Ze werd al eens als getuige gehoord en toen werd besloten geen nader onderzoek te doen. Het weer, flink wat zon, maar in het noorden wat meer wolken en een kleine kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden en er staat weinig wind. Morgen eerst zon en nog een graadje warmer, maar in de loop van de dag buien. En ook vrijdag is het wisselvallig. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A29, Bergen-op-Zoom-Rotterdam, Voortvaanplein, Vaanplein, drie kilometer door een ongeluk. En op de N220, de weg van Rotterdam naar Hoek van Holland. Er is een ongeluk gebeurd bij de afrit Westerlee. Daar staat nu 2 kilometer file. Tot zover de verkeersheden. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Nou, dan gaan we er weer. De computers uh, zijn voor de muziekvoorziening weer uh, uitgezet. En uh, we gaan het gewoon weer uh, doen met het uh, al onbekende ouderwetse uh, handwerk. 4,5 jaar alweer. jongen, wat de tijd zeg. Dat heb ik vandaag. Nou, is niet zoveel bijzonders eigenlijk. Ik heb twee verzamel-LP's mee. En eh, ik dacht dat ik een dubbel-LP mee had. Maar er bleek een verkeerde plaat in de hoes te zitten. Nou, dat is toch chaos. Is dat. Maar goed, we hebben in ieder geval deel 1 ervan. En dat is ook wel leuk. 12,5 jaar top 40. Dat is een plaat die eh, uitgebracht is toen. De, uh, Veronica top 40, 12,5 jaar bestond. Later omgedoopt tot Nederlandse top 40 natuurlijk. Toen Veronica het uh, schip er niet meer was. En de andere plaat die ik mee heb genomen dat is uh, We Love the Pirates. Dat liedje staat er ook op. En nog meer leuke hits uit die tijd. We weten er waren heel veel van die piraten seizons. Nederland had er sowieso al twee. Zelfs een tijdje drie. Radio Mia Migo uh, hadden we. Die heeft het trouwens nog het langst volgehouden, omdat ze vanuit Spanje gingen uitzenden. En die maakte gebruik van het schip van Radio Caroline. En daarna hadden we natuurlijk ook nog Radio Noordzee, ofwel zoals het eerst heette RNI, Radio Sea International. Later werd dat gewoon Radio Noordzee. En natuurlijk sinds 1959 zijn ze begonnen. Althans, toen zijn ze het gaan oprichten. De Vrije Radio Omroep Nederland, later omgedoopt tot Veronica. En uh, er waren heel veel luisteraars. hoor. Er waren heel veel fans van, dat programma, van, van die zenders. Maar goed. Um, daar gaan we het zondag allemaal over hebben. Zondag als we dus uh, daarmee uh, bezig zijn. Uh, nu gaan we gewoon lekker uh, platen draaien. Uit de tijd van de zeezenders. Een beetje als voorproefje vast voor Aston Zondag. Dat is leuk. En over die uitzending van zondag. Als u erbij wil zijn. Ik zei het straks voor het nieuws ook al. Maar ik zeg het in dit programma ook nog maar een keer. Mensen die gehoord hebben, als je erbij wil zijn, in onze studio aan de tolweg Tina in Zandvoort, ben je van harte welkom tussen 12 en 5. En van alles je ook nog iets leuks te vertellen hebt over de tijd dat de zeezenders er waren. Ja, je weet maar nooit. Wij gaan in ieder van ons best doen om er heel veel leuke dingen mee te doen. Aangevuld natuurlijk met de actualiteit van de aanstaande zondag, zoals bijvoorbeeld de Classic Grand Prix. Komt ook allemaal door, langs. Nou, gewoon gezellig. We gaan beginnen met de eerste plaats. Maar eerst even dit. Dit is leuk. Ook uit die tijd. Op de straat en aan het strand. In het bos en op de heuvel Op geruimstadleitjes. Veronica Unlimited! Met een medley van lekkere oude hits en zo. Met een aantal goede zangeressen. Volgens mij Patricia Pai en uh, nog veel. Vreselijke leuke medley. is afkomstig van het album We Love The Pirates. Nou, en mocht u nog singeltjes over LP's hebben, ik heb natuurlijk uh, wat betreft aanstaande zondag, uh, kom dan gerust. hè, Want ik, wij hebben natuurlijk niet alles. Ik weet dat ik niet mijn uh, collega Bart van der Meer allemaal nog heeft, Maar uh, dat gaan we allemaal wel, wel bekijken. Maar mocht u wat hebben en uh, mocht u het leuk vinden om erbij te zijn en heeft u daarvoor bijdragen geluidsfragmenten, weet ik wat niet. Dan uh, bent u natuurlijk van harte welkom aanstaande zondag van 12 tot uh, 5. Um, ja, we gaan een, een, een, een verzamelalbum, twaalf en jaar, top 40. Dat is een dubbel LP, alleen uh, ja, omdat ik hem net uit de hoes haalde, zag ik dat er een heel andere plaat in, uh, in zat. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. Uh, TL2 heb ik nog wel. En uh, die gaan we dan ook uh, vrolijk draaien. Uh, deze man was ooit... Uh, uh, geluidstechnicus in de EMI-studio's. Uh, en en uh, toen op een gegeven moment, ook zelfs met de met, met Beatles nog, uh, nog uh, samengewerkt. En uh, toen is hij op een gegeven moment zelf ook maar eens platen gaan maken. Dat vond hij heel erg leuk. Uh, onder de artiestnaam Hurricane Smith. Ja. Uh, ik weet niet hoe die echt heet. Norman Smith heette die geloof ik. Maar in ieder geval, hij was ooit geluidtechnicus bij de IMI-studio's. Uh, ook in de tijd dat de Beatles daar hun grote muziek opnamen. En uh, ik, ik, uh, voor u, waar u het vorige programma uh, uh, gemist heeft, um, is vandaag toch wel weer een, een beetje een historische dag. Want het is vandaag per 47 jaar geleden, op deze dag, de 27. augustus. Dat de man die de Beatles groot gemaakt heeft, Brian Epstein. Of Epstein, hoe je het noemen wil. De een zegt Epstein, de ander zegt Epstein. Um, een Liverpoolse man die een platenzaak had aan White Lane in uh, Liverpool. En daar op een gegeven moment uh, geconfronteerd werd met mensen die naar plaatjes van de Beatles vroegen. En toen dacht hij: kom, ik zal eens gaan kijken of dat wat is. En toen is hij naar de Cavern Club gegaan, is het net te pak, Was een keurige man trouwens. Heel verzorgd gekleed en zo. Keurige gentleman. En uh, toen ging hij daar uh, naar, de, naar de cavern. Schrok zijn eigen lot van de atmosfeer die daar heerste. Het was een vreselijk benauwd zweet. En weet ik niet wat al wat. Iedereen keek natuurlijk ook op naar die meneer in zijn keurige pak. Maar hij ging gewoon kijken naar de Beatles. En we weten hoe dat toen allemaal gegaan is. Hij werd hun manager. En nou ja. De rest van het verhaal kennen we. Dat is dus ook vandaag. Um, ja, ik kwam daar weer op. Om, vanwege Hurricane Smith natuurlijk. Oh babe. What do I say? ook nog inspiratiebron blijken te zijn... voor een Nederlandse artiest onder de naam Nick McKenzie. Die ongeveer hetzelfde stijltje had. Een jongen uit Brabant vandaan. Hurricane Smith. Zijn echte naam was Norman Smith, als ik het goed heb. En hij was toen de tijd geluidstechnicus in de Abbey Road Studios in Londen. Toen hij dacht van... goh, wat die jongens daar allemaal kunnen... dat kan ik ook wel. Ik kan ook wel een leuk plaatje maken. Nou, dat heeft hij toen gedaan. En het werden nog hits ook. Oh babe, what would I say? We gaan even door met... Uh, dat weet ik dus niet. Ik heb niet. Oh ja, de fortunes natuurlijk. Angela neemt het heel even over. Ik ga even een broodje doen. En uh, Angela neemt het heel even over. We zijn zo weer terug hoor. Het programma gaat gewoon door. You've got your troubles. Tunes met, uh, You got Your Troubles, en wij gaan luisteren naar Blue Mink, The Banner Man. The drums went boom and the cornets played And the chew-bat, chew all the way And the kids and the dogs were laughing as they ran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 Weet je wie erin zat? Hè? Nee. En ja, dat was Roger uh, Cook ja, en uh, Madeline Bell. Oh. Madeline Bell, dat is uh, nog steeds een uh, actieve zangeres. Uh, het was een soort uh, super, uh, super, super bandje, uh, sessie bandje moet ik eigenlijk zeggen, en uh, ontstaan in begin jaren 70. En uh, nou ja, dat waren fantastische, uh, fantastische, muzikanten. Hun eerste hit was Melting Pot, en uh, dit was uh, de opvolger daarvan, Bannerman. Ja. Ja. Nou, leuk. Krijgen we nu? Ja, leuk liedje. Ja, toch? Krijgen we nu? Uh, naar die man met die verschrikkelijke, rare handbewegingen. Oh, Dave Derry. Uh, Dave Derry. <laughs> Mag allebei. Ja, ja dus oké. Okay. Strange Effect. Ah, oh, mooi. Winnaar van het Knokkenfestival in 1965, Dave Derry. I'm on a ten. Festival mee. Dat was toen een soort uh, alternatief voor het Eurovisie Songfestival wat er ook was. Haar ah, Knokken, de badplaats in België, had natuurlijk elk jaar ook zijn eigen festival. Ja. En uh, dat werd altijd gekenmerkt door de grootste rellen. <laughs> en het, het leuke was dat daar dus altijd landenteams aan meededen. Dus je had daar de Belgen en de Luxemburgers en Engeland natuurlijk. En Nederland en Duitsland. Het waren altijd landenteams die dus tegen elkaar uh, streden. En dan konden ook de, de volgens mij ook nog de, de, de, individuele, de individuele artiesten, die konden dan ook nog uh, winnen. Maar ook de teams. Nou, Dave Barry die won dus dat festival in 1965. En inderdaad, wat jij zei, van die, van die, van die hele rare handgebaren had hij, zo heel zweverig. Uh, met dit nummer strange effect. Overigens... Um, toch heeft dat festival een aantal hele goede artiesten opgeleverd. Jawel, zeker weten. Zeker weten. De, onder andere de, de doorbraak van, uh, van Dave Barry. En ook natuurlijk een, de doorbraak van een aantal Nederlandse artiesten. Dus uh, wat dat betreft wel. Goed. Nou, uh, wat ik ook nog even erover wilde vertellen. Dat is, uh, dat weet ook bijna niemand natuurlijk. Dat het nummer geschreven is door Ray Davies van de Kings. Die heeft het uh, geschreven voor, uh, voor Dave Berry. En Dave Barry had er dus een wekenlange nummer 1-hit mee. De volgende plaat is weer iets heel anders natuurlijk. Uh, ik, ben, ik, ken, ik ken iemand die een vreselijke fan van, uh, van deze man is. Een ja. man ook trouwens. Ja. Maar die luistert waarschijnlijk niet. Dus dat is jammer nog, die is aan het werk. Heel jammer. Ja, dat is wel jammer. Want nou missen ze het net. Ja, ze mist wel wat. Ja, ze mist wel wat. Ja. Steve Harley en uh, Cockney Rebel. Van het album 12,5 jaar top 40. En het is werkelijk een fantastisch mooi nummer. Het is echt een te gek nummer. We draaien nu de originele versie, natuurlijk, want deze plaat staat dus inderdaad de originele versie op. En het, het heet Sebastian. Hier is Steve Harley en Cockney Rebel. Lady I'd Simply. The candle is burning slow for me. Generate me limply. Can't seem to place your name, Shelley. You to rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Strange place we'll talk over old times we never smiled.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 my mind in Kaleidoscope Opgelegd. Zondag 31 augustus blikken we daarop terug bij. CCS. Tussen 12 en 5 uur herleven oude tijden. Muziek van toen met de actualiteit van nu. Go! Ja, wil ik zeggen. Eh. Uh... <laughs> ook werken, hè, mixen. Ja, dat is werk. En ik zit hier gewoon op die hoes te kijken, hè. Dat, dat, uh, dit is een, een LP. Ik kijk dan even op de webcam, kan u zien. Um, uh, We Love the Pirate Stations. Het, uh, 13 hits uit de geschiedenis van de zeezenders. Uh, het leuke is dat de hoest ontworpen is, dat zag ik net staan, de hoes ontworpen door Frank Kraaienveld van, uh, van de Bintanks. En uh, die, uh, ja, daar staan wel uh, leuke dingen op, maar wat vooral erg leuk is, dat is dat er op de achterkant uh, die foto's van al die, al die uh, schepen staan, van die schepen staan, waar, die, waar die, uh, die zenders op zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, het waren 9, er wel wat, hè? 9 staan er hierop ja. en er waren er nog meer hoor. Er waren er nog meer, want er waren er ook die uh, bijvoorbeeld vanuit een fort uh, aan de Engelse kust. Uh, uh, uitzonden, maar er waren negen zendschepen. En ik zie daar ja. illustere namen als. Miami uh, amigo Caroline. Uh, Caroline was dus ook Engels. En en een uh, hele goede traag. Uh, Caroline die moest eruit, ook natuurlijk vanwege die, uh, dat ratificatie van dat verdrag uh, uh, in Europa. Ja. Uh, dus Caroline moest eruit. En toen heeft Mi amigo, nou, genoemd naar het schip waar het op zat, die heeft al, hebben dat toen overgenomen. En die zonden uit vanuit Spanje, dus dat was geen probleem. Eh, uh, het eiland staat er ook nog op. Weet u dat nooit? Het eiland Dat is er al in 1964 uitgehaald. Dat is dus al 50 jaar geleden. Ja. Dat heeft maar heel kort bestaan. En weet ja, je maar daar nou hadden ze ook televisie van geloof ik. Hè? Ja, ja TV, dat... Noord TV Noordzee. Maar weet je waarom dat nou er eerder uitgehaald is dan, uh, dan die zendschepen? Nou. Nou, het was een eiland. En het stond met zijn poten op de, op de grond. Op de zeebodem. Op de zeebodem. Ja, ja. En dat was Nederlands grondgebied. Dus, kon, kon, dus de, die schepen dreven. Dus die, die uh, maakten geen contact met de grond. Maar goed, uh, het, het zijn toch uh, Radio Londen bijvoorbeeld. Ook een fantastisch radiostation. Waar ik voor het eerst ook Sergeant Peppers hoorde. Uh, maar die is er al in 1967 uitgehaald. Dus kun je nagaan, wij hebben, nog, wij hebben nog zeven jaar langer mogen genieten toen de tijd Ja, wat langer ja. Ja, nog Gelukkig wat langer. Wel. Goed, dat was Sebastian dus van Steve Harley en uh, Cockney Rebel. We gaan nu naar een band waar het nog wel eens wat uh, ver verwarring is. Want er is ook een rockband uit Duitsland die de Scorpions heet. Maar dat waren niet deze. Nee, nee, dit nee. waren de Zweedse Scorpions. Dus je had, in de 60's had je een band de Scorpions. En die hadden ook weer een knaller van een hit. Ook natuurlijk dankzij Veronica en zo. En eh, Het is een liedje van Fats Domino. En ja. u gaat hem horen. Hello, Josephine. Je zijn de Scorpions. Josephine. I'm you Josephine, de hoe staat My Girl Josephine, dat is niet een goede titel. Ja, wel, wel bij Feds Domino, maar niet bij de Scorpions, want daar heette het gewoon Hello Josephine en niet My Girl Josephine. Maar My Girl Josephine was de officiële titel van het nummer, geschreven overigens door Feds Domino. Scorpions had hier een gigantische hit mee en die zou later nog opgevolgd worden door een ander liedje, dat heette Anne Louise. Ja, prachtig plaatje ook. Uh, ja, nu vind ik het wel weer. Ik vind het nog steeds leuk. Het is natuurlijk een beetje vooruitkijken naar wat we aanstaande zondag gaan doen. Ja, dan maar liefst vijf uur lang. Hè? Vijf uur lang, hè? Ja. ja, maar we hebben hele leuke dingen voor zondag. We hebben een, ik heb onder andere een 40-minuten-durende documentaire. Ik weet niet of we dat helemaal gaan doen. Maar ik heb een prachtige documentaire: uh, radiodocumentaire uh, over het hele gebeuren bij Veronica. Ja. En dat gaan we natuurlijk wel of gedeeltes of helemaal draaien, weet ik niet. Uh, Bart van der Meer, mijn collega, die komt ook nog met. Uh, uh, volgens mij nog met de laatste top 40 uit, uh, uit uh, 1974 dus. De laatste Veronica top 40 die op het station werd uitgezonden. Ah. Uh, dat komt ook nog. En oh, dat is wel misschien lekkie. ook zelfs wel de eerste. Uh, maar dat weet ik niet. 12,5 jaar top 40. De top 40 is ontstaan, dat weet ik nog. Heel goed, dat was in 1965. Toen, ineens toen werd dat geïntroduceerd. Joost de Draaier had dat toen gezien in Amerika. Die ja. is een tijdje naar Amerika geweest en die had dat gezien daar... Uh, dat ze dat daar dus deden. Een goede hitparade naar na aanleiding van verkopen. Platenzaken werden gebeld. En er werd dus gevraagd wat het meest verkocht werd. En die gaven dan ook een formuliertje uit. En dat kon je dus bij de sigarenboer of bij de, bij, de, bij de platenhandelaar kon je dat ophalen. Ja, dat ja. Je, elke week had je dus een gedrukt exemplaar van de Veronica Top 40. Precies. Wat een nostalgie. Ja, geweldig. Gezellig, geweldig. Um, de volgende doet mij deugd. Uh, toen, net twee weken geleden ongeveer... heb ik nog met, uh, met deze fantastische zanger op de bühne gestaan. En uh, toen, hebben we ook, yep. toen hebben we zelfs ook dit nummer nog gespeeld. Ook nog. En dan heb ik het dus over Jacques Kloes. De zanger van ja. uh, Toemorg, de Disney Mans Band. En hij kan het nog steeds. En hij hè? kan het nog steeds. En hij kan dit nummer ook fantastisch nog steeds zingen. Oh ja. Hier komen de Disney Mans Band. En het nummer dat heet De Show.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 About your music that you hear, yeah. the show, the show, do you dislike the show? The glittering, the number one, the one, the star, the show. About the music that you hear, it show, shows. It shows. Show. You just. Love. Ja, Kloes, samen met de Dizzy Mans Band natuurlijk. En uh, zij het in de gewijzigde formatie, maar ze spelen. Uh, uh, wederom zijn weer bezig met een aantal oud-leden. Ik geloof twee of drie die erin zitten nog. Die vroeger ook meegespeeld hebben. Waaronder Charles Kloes, die doet gewoon weer lekker mee. En ze zijn weer leuk bezig met uh, optredens zoals ze dat vroeger ook deden. Met uh, goede muziek en een beetje kolder. Ja. ja, en een dat, uh, dat hoop lol. En een hoop lol. <laughs> En daar gaat het om. Deze mens bent dus. En de show. En die zou later nog overtroffen worden door. Uh... Het nummer die Opera, dat zou later ook nog komen. Maar die heb ik niet. Nee, die heb ik nou vandaag niet bij me. Nee, nee want uh, ik zeg, er ontbreekt één LP aan deze hoes. En dat is wel jammer, want ik, als ik zo naar zit te kijken, mis ik nog een aantal goede nummers. Maar goed, voor zondag ga ik proberen om die plaat weer te vinden. Want zondag gaan we ook vinyl draaien natuurlijk. Uiteraard. Uiteraard. Maar bijna niet anders in de tijd. Goed, um, wou ik zeggen. Ja, een hele aparte figuur uit uh, België vandaan. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik hem voor het eerst zag. Dat was in een programma dat heette Fanclub, volgens mij. Uh, dat werd toen gepresenteerd door een hele jonge Sonja Barend. Was dat Fanclub? Ja, dat was volgens mij Fanclub. Uh, dat werd toen gepresenteerd door een, uh, door een hele jonge Sonja Barend. Dat zei ik al. En deze mm. zanger uh, moest daar toen ook optreden. En ik weet nog. Het moment dat die, dat die zanger, die Ver Green jaren, want daar ging het om. die kwam op en die had een hakenkruis om. Uh oh Ja, dat was niet best. Uh -oh. Want daar werd hij dus op, door Sonja ook aardig uh, over aangevallen. Maar het interesseerde hem geen reden. Het <laughs> is iets van, zut er niet wij. <laughs> ja, zoiets... Het hangt er een beetje vanaf wat voor wat voor betekenis hij eraan geeft. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet meer. Hij kwam op en hij had een hele een ketting om met een heleboel dingen en er hing dus een hakenkruis tussen. Ah. En ja, dat was uh, hallo, dat praten we over 1965, uh, 66. daar omtrent. Ja, snap ik? Dus dat lag toen denk ik nog wel iets gevoeliger dan dat het nu ligt. En het ligt nu nog steeds heel gevoelig. Ja, precies. Uh, en terecht. Um, ja, goed, we gaan Vergrignard draaien met een... Uh, met een uh, uh, ja, is het nou een Iers? Of Engels? Nou, het is in ieder geval een, een traditioneel volksliedje uit het Verenigd Koninkrijk. Kan ook het Ierlaat zijn, dat weet ik niet. What shall we do with a drunken sailor? Hier is Vergrignard... What shall we do with the drunken sailor? Een Engels volksliedje. Het kan ook een Welsh volksliedje zijn. De herkomst daarvan kan je niet zo gauw achterhalen. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. <coughs> het is in ieder geval een Engelse traditional. Het <coughs> komt een Brits. Nou Engelse, gewoon Brits. Noem het maar op. Ja. <coughs> Daar komt het in ieder geval vandaan. En uh, dit was dus de versie van Ver Grignard. En die had er een uh, behoorlijke hit mee. Bleef er zelfs uh, acht weken mee in een top 40 staan. En uh, daarvoor had hij het, het, het liedje waar ik het net over had. Waar het met, dat, met het haarkruis binnenkwam. Dat heette Ring Ring. En dat was zijn eerste single Ring Ring I Got To Sing. Ja. Ah, die. Ja, die. Dat is dezelfde man. Verkrijger, <kijnen> een beetje een soort uh, zeg maar Belgische provo denk ik. zo, <laughs> iets een, ja, uh, een beetje anarchistisch verhuur. Mm -hmm. <kijnen> Sorry, ik erin mijn keel. dan uh, oh, nou vergeet ik helemaal te kijken wat de volgende plaat is. Nou, hebben we nog tijd eigenlijk? Ja. Hebben we nog tijd voor een plaatje? Hebben we nog tijd voor één plaatje? Tuurlijk, hebben we nog tijd voor een plaatje? Goed. Nou, dan gaan we uh, Jackpot draaien. <laughs> oh. Staat Jackpot. Jackpot. Nou, is everybody happy? Hoor je dat ooit in dit programma? Nee, maar vandaag wel. Kunnen we ons schelen. Dan gaan we. Jackpot is everybody happy. Is everybody happy? Jackpot was dat. Everybody happy muziek die je niet altijd hoort in dit programma. Goed, we gaan eruit. We gaan even eruit voor het uh, nieuws en het weer van uh, drie uur. Tot zo.